Jobboot met het NOS-journaal. Britse premier Cameron hervormingen aangekondigd. Cameron zei dat het Schotse parlement meer macht en bevoegdheden krijgt. Bijvoorbeeld op het gebied van belastingen en gezondheidszorg. En die bevoegdheden gaan ook gelden voor de landsdelen Wales, Noord-Ierland en Engeland. Cameron zei verder dat hij blij is dat Schotland heeft gekozen om bij het Verenigd Koninkrijk te blijven. Volgens Cameron is het nu tijd om weer bij elkaar te komen en de blik te richten op de toekomst.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 Franse gevechtsvliegtuigen hebben vanochtend in het noorden van Irak aanvallen op IS-doelwitten uitgevoerd. Dat meldden Franse media. Gisteren maakte president Hollande al bekend dat Frankrijk de Amerikaanse luchtaanvallen ging ondersteunen.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 Consumenten hebben in juli meer geld uitgegeven dan een jaar eerder. Er werd meer besteed aan levensmiddelen, kleding, meubels, openbaar vervoer en men ging ook vaker naar de kapper. Volgens het CBS is een half procent meer besteed. Het is de sterkste groei in drie jaar tijd. Het weer op steeds meer plaatsen zon, maar in het oosten en noordoosten ook kans op een bui, mogelijk met onweer. Het wordt vandaag 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Verkeersupdate.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 Eight. Ik weet het niet, Ari ik, het niet. Alle dag heel druk, actief de hele dag, altijd druk, ik Ken het niet. We hebben zijn geliets ook, hè? ADHDLLE, ADHDLLE, Ari en ik, Ari en ik, Ari en ik, Ari en ik, hyperbiboura, hyperbiboura, hyperbiboura, hyperboura, nou nou nou nou nou nou nou nou nou nou nou nou je nou mensen. Mensen druk? Hoe nou nou nou nou nou nou nou nou druk? nou nou nou nou nou nou nou nou nou nou nou Ik weet nou nou nou nou ik nou nou nou nou nou nou nou nou nou nou en een performer, prima. Maar zijn er ook mensen, dat vind ik dan heel jammer. Zeker in de buurt van Volendam. Die denken dat ADHD betekent aan de harddrugs. Absoluut niet waar. Ik heb het opgezocht, dat betekent officieel... Attention Deficit Hyperactive Disorder. Nou, hyperactive disorder, hyperactieve stoornis. Dat hoef ik niet uit te leggen, wel? En het andere is iets minder leuk. Attention Deficit. Je kan je moeilijk concentreren. Je kan moeilijk luisteren. Je bent gevoelig voor prikkels. Je vergeet allerlei dingen. Helemaal vergeten. Mochten er de laadkomers binnenkomen of mocht er één mobiele telefoon afgaan, kan ik even wat nieuws uitproberen en mooi, blijf zitten. Moment, blijf zitten. Ja, vrij gezellig. Dus mochten er de laadkomers binnenkomen, dan hebben we een bijzonder leuke avond. Nee, alles gaat snel aan mij.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 Als je alles tien keer zo snel doet, heb je tijd over. Die tijd kun je gebruiken om dingen af te raffelen die normaal altijd te langzaam bent. Als je dingen die dingen afraffelt die normaal tot te langzaam meet, Als je die dingen nou tien keer zo snel doet, heb je nog met het over ideaal. Die tijd die je over hebt, gebruik je voor hobby's. Uh, hobby's. Tien keer zo snel, kun je tien hobby's doen. Tien hobby's, dan natuurlijk je zo'n middelspanning. ontspanning. Tenzij geen hartkloptig asfel langzaam, maar je buiten aardappen. Heb je hebt wel tien keer snel, dan alles tien keer snel. Aan kut, ik ga te snel. Ja, ik heb het meegenomen. Het, uh, het schijnt dat ik af en toe iets te snel ga.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 Dan sta je bij de supermarkt. Iedereen staat rustig te wachten. Wie staat er weer voor te dringen? Zo' pericamente kalkoen. Het is ongelooflijk. En dan denk ik, waarom moet zij naar voor? Waarom moet zij naar voren? Wat heeft ze nou de hele dag te doen? Beetje beetje aan het raam te staren, een beetje zegel tussen sparen en een rollator op te voeren. Maar oké, okay, ik ben beleefd, dus ik laat ze voor en dan gaan ze dus betalen. Leg ze eerst twee gouden ducaten neer. Moet die kassier er eerst uitleggen dat je naast 1842 niet meer mee kan betalen.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 Wie komt er weer op het lumineuze idee... om juist op dat tijdje zijn 65 pluskaart te gaan verlengen? Zo gekreukeld fossiel. Het is ongelooflijk. En dan denk ik, waarom gaan ze dan niet gewoon met hun eigen voertuigen? Ken je die dingen? Die rimpelvoertuigen, met zo'n stikker erop met 45. Ken je die dingen? Die dingen zijn traag. Mijn neefje van twee, die kruipt nog sneller. heeft ook ADHD, maar dat gaat hij niet doen. Of die looprekjes. Daar begrijp ik helemaal niks van. Dus zie je ze aan het begin van de straat, hier je ze staan met een loopplekje? Terwijl ik denk liever, pak dat ding op, loop maar aan de andere kant van de straat in. En dan gaan we daar pas weer in. Weet je, je begrijpen ze niet vechten. Nee, af en toe denk ik wel eens, ga terug naar de ijstijd en sterf uit. Dat denk ik wel als ik ze zo loop Laat Laatste iemand tegen mij, Jochem, lekker makkelijk om als 25-jarig pikie een beetje bejaarden belachelijk te maken.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 Take our time and take it slow, 'cause this is the right way to go. But I don't know what to do. I just gotta get through this. Plaatje dat heet shirt. Uh... Nou, dat is handig als je in gesprek bent. Dat uh, is mooi dan. Nee, de Agenda. En we hebben hem weer aan de telefoon: Joop van ja, de Junior daar hebben ze hier uh, er weer. Uh, ja, daar hebben we hem hey, Joopal. Ja, Goedemorgen. In vol ornaat? Vol ornaat, ja. Zo, zo, ja, ja, ja. zo. Ja, ja, ja, ja. Okay. Maar Ruud, hoe heet je dat plaatje nou? Ze stopt het zelf ook, dus. Ja, ja. Als het zingt, ja, ja. dan heb ze er geen probleem mee. Maar als ze het moet aankondigen, is het echt <traised> van. <density> ja, die dus. Mooi, ja. hè? <laughs> <bacteria> <Ja>. Maar <movie> ja. goed. Nou, dan gaan we het over het anders hebben. Hé, hey, maar jij had het, euh, jij stuurde mij een berichtje over QB, hè, over Honey. Ja. ja. Dat is volgende week vrijdag, hè? ja volgens ja maar we hebben de je kunt hem drie in eentje indienen hè? mag je het zelf bepalen dus ook geen probleem nee nou moet je even drie in eentje is, indienen 4, drie in eentjes nee 1, drie in eentje oh, oh niet het hele programma over, maar nee. over nee nou vertel maar wat is er allemaal te doen dit komend weekend ja, wat is het nou ja het, het, het, het, het, ja, het valt het weekend dan mee volgend weekend kan je weer lachen maar goed daar zitten we nu niet uh, mee wat, wat hebben we ja we hebben um, morgenavond bij nee, in Café Koper op het Kerkplein hebben we een Ierse avond. Ierse bieren, Ierse whiskies, Ierse eten. Want daar kan je kijken, mm. wachten. Een die Paap die kan ontzettend uh, lekker koken. En dat zal die huis wel helemaal in orde hebben. Nou, daar, daar ben je dus zo hard uitgenodigd. En het is, het, is, het is anders laten we eerlijk zijn. Want we hebben wel eens een whiskyavond gehad bij Kopertje. En um, ja, we hebben de pubquiz dan. Maar um, dit is dan heel iets aparts. En ik... ik ik denk zelfs dat hij wel in een bepaald ornaat zal gaan verschijnen. Ah. Daar ken ik al goed genoeg voor. Want ook, ook de Ieren die kennen de keelte, zoals jullie weten. Dat, uh, dat wordt ook daar gedragen. En ik heb eens een foto gezien van uh, Freddy Paap samen met Boudewijn Duijvervoorde. Ja. Nou, die zien er perfect uit. Die hadden een whiskyavond en die gaan daar in vol ornaat met... Uh, het kilt naartoe. Nou. Het zag er perfect uit, helemaal gelukt. Sterker nog, de kilt is een Keltisch een, een uh, ja, kledingstuk. Ja, ja, ja, duidelijk. Ja, ik weet ja. het. Het wordt ook in Bretagne gedragen. Dus I know. Het ook dat weet ik. <laughs> ik weet dat jij dat weet. <laughs> ja, en dan hebben we, hebben we zondag nog wat. Dat is dan um, uh, het klessenconcert. Uh, het het concert van de Stichting Klessen, Concert, Kerkplein Concert. En dat is uh, deze keer, zijn de laureaten van het Prinses Christina concours. Een aantal, want er zijn er een heleboel, in allerlei categorieën, en allerlei uh, uh, leeftijden. Die komen naar, naar Zandvoort toe, drie stuks. Uh, dat zijn uh, Laura Lumanski, dat is een violiste. Uh, Jelmer de Moet, die is speelt klarinet. En uh, Michel C. Dat is een, een, een Nederlandse jongen... die speelt op het uh, piano. En spelen werken van... Uh, nou, onder andere uh, Mozart... Uh, van Beethoven, Brahms, Prokofjev. Prachtige muziek natuurlijk. En uh, zij, uh, zij zijn... door het, uh, de organisatie... van het Prinses Christina Concours... zijn ze uitgezonden naar Zandvoort. Je kan namelijk als organisator... Kan je een, uh, een beroep doen op, uh, de, op de... laureaten. En dan de organisatie die bepaalt... welke laureaten waar naartoe gaan. Nou... Okay. Ik denk dat dit een hele mooie combinatie is. En dat, uh, dat het een geweldige middag weer zal worden. Wat bijna altijd het geval is. En ja, als er dan, uh, als er dan uh, niks de weer is. Want ik geloof dat het wat minder gaat worden op zondag. Jullie weten dat meer van dan ik denk ik. Ja, Dan wordt die kerk lekker vol en dan gaat het naartoe. Het kost maar 5 euro en je hebt een geweldige middag. Kerk nou, allemaal, het, wordt wat ook. het wordt toch aanmerkelijk koeler dus. Ja, ja, ja, ja. oké. Okay. Dus het gaat niet regenen of zo. Nou, ja, die kans zit er wel in. Dat zien we zondag dan wel weer. Maar goed, uh, <laughs> het concert begint om drie uur en uh, de kerk gaat om half drie open. Ja, en dan uh, de entree is vijf euro en dan krijg je een programma voor, een programma blaadje. Nou, een geweldige middag kan je daar krijgen. Als je, als je uh, van goede klassieke muziek houdt, dan moet je zeker daar naartoe gaan. Mm -hmm. Helaas heb ik niet meer op dit moment. Ik heb me wel wat voor volgende week in het begin van de week... Ja. Dat is namelijk uh, woensdag is de mobiliteitsdag bij Nieuw Unicum. En dat is uh, ja. ontzettend leuk voor mensen die uh, in een rolstoel zitten of met een schoenmobiel rijden of mm -hmm. weet ik veel wat. Die, uh, die mag gaan daar races houden, behendigheidsdingetjes uh, doen. Ontzettend leuk. Begint om twee uur. Burgemeester die schiet de eerste wedstrijd weg. En dat begint dus om twee uur bij Nieuw Unicum. En dat is een samenwerking tussen uh, ook. Zandvoort, uh, steunpunt ook Zandvoort. En die mm. Unicum. Elk jaar weer een groot feest. Als je bent, die de huisbent van, van, van die unicum ook op Building ontzettend heet dat. En je speelt okay. leuke muziek. Oké. Okay. Ja. Nou. We worden zo ook Zo is dat. Nou, uh, ik zie je 3 in eentje voor volgende like, week vrijdag van QB wel tegemoet. Ja. Ik zal hem zo even zeuren. Ja, doen we maar ja. even. Dan gaan naar, we naar Zandvoort, waar ja, ja, dat mag. Is goed het. hoor. Ja, dat dat vinden we dat wel. Dat jullie we jullie sturen, maakt mij helemaal niet uit. Doe maar, ja. er zullen misschien wel wat lange nummers bij zitten. Oh, dat maakt niet uit. Oh, dat geeft van, niet. Vanmorgen hadden we er ook even 20 minuten, dus dat maakt niet ja, uit. Kijk, daar houden ja. wij van. Dat is muziek. Nou ja, dan, uh, okay. je, dan hebben we even tijd om een bakje te doen. Dan zo het is, is dat. Juist, yes, helemaal goed. Ja. <laughs> nou, wat gaan we doen? Oké. Okay, ik wil nog een hele fijne uitzending. Ja. Dat zal niet zo lang meer duren. Nou, en, uh, nou, nou. Met nou, nou. Nou, nou, of 40 nou. minuten, hoor. Nou, oh, oh, toch ongeveer 40 minuten, ja. Nou, nou lekker. Ja, nou, tot maandag, hè? Helemaal goed. En fijn, fijn weekend. weekend. Maandag. Fijn weekend. Hoi, hoi. Doei, doei. Oeh.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 steek ik mijn hand op, ga mijn voeten zo Ik als ik dans, zo lekker te als ik dans, steek ik mijn hand op, ga mijn voeten zo maar. Ik voel als ik dans, gooi je Dit is Nielsen. We zijn de Cornels. Seventy-four and seventy-five. Dat zal zijn. Nou, dat in ieder geval 74-75. Ik ga binnenkort ook nog een keer terugkomen in een 3 -in 1 -tje. Volgende week of zo. Ja, hij stond nu nog in het lijstje. Breaking news is dat Amsterdam is aangewezen als een van de speelsteden voor het EK van 2020. Uh, er komen drie groepswedstrijden en er komt een achtste finale wedstrijd in Amsterdam in de Arena. Dus dat is goed nieuws voor Amsterdam. EK 2020 is nog een eentje weg, maar oké. Okay. Je weet in ieder geval dat je dan in ieder geval in Amsterdam krijgt. Vanavond is het uh, het uh, concert voor georganiseerd in de Radio 2 van uh, Caro Emerald. Nou. Hier is het nog een keer. Sikkodam in Amsterdam, Dreamland. het melpaalconcept van Karo uh, like this. En dit heette dus A Night Like This. Dat ook nog een keer. Nou, FM. voor Zandvoort en de regio. Hier is het regio nieuws met Angela de Koding. Inmiddels wordt al een flink aantal jaar... het project Jeugd en Politiek in Zandvoort opgepakt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 Het koffertje bevat lesmateriaal voor de basisschool om uit te kunnen leggen wat politiek inhoudt en om het zelf te kunnen ervaren. Leerlingen van alle groepen 8 uh, worden in november uitgenodigd voor een rondleiding in het gemeentehuis, inclusief de burgemeesterkamer. En dat is om te zien en te ervaren wat uh, de, het werk van de politiek, in dit geval de lokale politiek, inhoudt. Uh, op vrijdag 12 december is er een einddebat... waarvan de winnaars worden beloond met een lunch met de burgemeester. 14 bewoners van Nieuw-Unicum mochten een balletje slaan... op Golfclub Zonderland in Zandvoort. Het lustrum van de padwedstrijd vond afgelopen woensdag plaats. Zelfs voor rolstoelafhankelijke deelnemers... kan golven een ontspannen en leuke bezigheid zijn... Ook deden er bewoners mee die nog wel kunnen lopen. Dankzij de onbaatszuchtige inzet van diverse vrijwilligers van zonderland... kon elke bewoner rekenen op zijn of haar eigen begeleider... en kon in ieder geval genieten van een leuke, leuke, leuke middag. De mobiliteitsdag is dit jaar op woensdag 24 september om 2 uur. Joop zei het net al even. En dat is op het terrein van nieuw Unicum uh, steunpunt. Ook Zandvoort organiseert deze dag. En nodigt u van harte uit om mee te doen of gewoon even te komen kijken. En uh, als u mee wilt doen aan de activiteiten als uh, rolstoel of scootmobielgebruiker. Uh, dan kunt u zich aanmelden via pluspunt telefoonnummer 574-0330. Dat is... 574-0330. Amsterdam heeft al heel wat beroemde artiesten voorgebracht. Johnny Odaan, Tante Leen, Willy Alberti en André Hazes, om er maar een paar te noemen. En in dit rijtje hoort zeker ook Rika Jansen thuis. Ze woont al heel veel jaren in Zandvoort en haar buurman, Kees Rutgers, eh, de redact eh, een redacteur van de Zandvoortse Courant besloot een biografie over haar leven te schrijven. En dit boek is vanaf nu te bestellen via uitgever boekscout.nl. De twee nepcollectanten voor de Nierstichting... Uh, waar sprake van was, zijn gisteren in Heemstede op hetera betreft... en vervolgens ingesloten. Dit bericht woordvoerster Karin de Graaf. Indien u nu, nu collectanten aan de deur krijgt, zijn het waarschijnlijk de echte... Mocht u nog twijfelen, vraag dan even om het legitimatiebewijs en het collectantenpasje van de nieuwste. De politie heeft twee jongens van 14 en 15 jaar opgepakt voor de zware mishandeling van een 15-jarig meisje uit Beverwijk. Het slachtoffer werd donderdagmiddag door jonge mannen euh, nog euh, flink toegetakeld in IJmuiden... Meerdere schokkende beelden van de mishandeling verschenen nog uh, dezelfde dag op internet. Op de beelden is te zien hoe een jongen het meisje met zijn vuisten in haar gezicht slaat. En nadat de slachtoffer op de grond is gevallen schopt een, van, uh, de, schopt een andere jongen haar uh, ook nog eens in haar gezicht en tegen ik haar heb, hoofd. Ik heb die beelden gezien. Het is echt te gek voor woorden dit. Dat, de, de, maar, het slaat nergens op. Nee, het slaat niet. Het feit dat die, dat die idioten dat, dat kind mishandelen. maar dat er ook nog Mongolen zijn. En ik zeg nou echt bewust een keer: Mongolen. Oh, Ze die, filmen die, het? Die, die staan te filmen, te benen. Pakken in het hout? Ja. Ja, ja zo is dat. Pakken in het hout en slaan die filmers in elkaar. Dat uh, is niet normaal. En die daders. Ja, precies. Pak die, pak die daders uit. Ja, Sucks suc, moet je gelijk voor een jaar of vijf, zes uh, opsluiten. Klaar. Uh, wat dacht je van een, uh, van een opvoedingskamp of zo? Ja, bijvoorbeeld. <lacht> uh, emigreren, dan rotte mijn plaat. Dat, dat stroomt drie keer per dag onder. Ja, zoiets. Uh. Nou, ik, weet, ik kan nog wel een andere bedenken, maar daar krijgen we problemen mee. Laat maar. Uh, de politie neemt de zaak zeer hoog op en is er hard mee bezig zijn, woordvoerster. Het slachtoffer heeft aangifte gedaan en uh, later op de dag werden de verdachten opgepakt. Ze komen uit Beverwijk en Heemskerk. Over de toedrag kon de politie nog niets zeggen. Uit de beelden du blijkt duidelijk dat in ieder geval twee mensen stonden te filmen... hoe het meisje in elkaar werd geslagen, wat we dus net al zeiden. Doe wat! Kijk, filmen is leuk. Het is natuurlijk mooi dat ze de daders daardoor ook gelijk hebben kunnen pakken. Maar toch... Alles rondom de tuin en groen in jouw buurt. Wat voor groen is er te vinden in onze buurt en wat kunnen we daarmee doen? In en om steunpunt Ook Zandvoort draait het tijdens Burendag op zaterdag 27 september. Allemaal om ontmoeten en groen. De start van de Burendag daar is om half twee met koffie en gebak. En om twee uur starten er een aantal wandelingen met als doel behulpzaam zijn bij een aantal tuinprojecten in de buurt. Uh, wilt u hier aan meedoen, dan kunt u contact opnemen... met Jolanda Meijer, Jolanda, apenstaartjeplus.zandvoort.nl Dus Jolanda Meijer bij plus zandvoort. En dat was het nieuws. Weer of geen weer, zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Uh, het is uh, vandaag wat bewolkter dan we de afgelopen dagen gewend waren, maar met 24 graden nog altijd warm. Vanavond en vannacht kan er hier en daar een regen of onweersbui vallen. Uh, in de loop van de nacht wordt het echter weer droog met opklaringen. Het kan dan nevelig en worden en lokaal kan er dichte mist ontstaan. Bij weinig wind daalt de temperatuur naar 16 graden. Morgen zijn er flinke periode met zon en het lijkt overal droog te blijven. De zwakke westenwind draait naar noord en de temperatuur stijgt naar maximaal 23 graden. Aan zee wordt het duidelijk iets koeler. Uh, zaterdagavond neemt de bewolking weer toe en nadat een koud front in de nacht naar zondag en zondag overdag... kan het tot enkele buien komen. <kijf> uh, de temperatuur... Komt zondag niet bo meer boven de 18 graden uit. En de wind wordt vrij krachtig aan zee. En dat was het. Het wordt minder, dus het wordt een beetje herfst. Kan ook. Ja. En die, uh, die snijdt haar tanden. Cut your teeth. Wat voor mes moet je daar nou voor hebben eigenlijk? He? Huh? Uh, ja, huh? Wil je, nee. je daar, uh, dat? Nee. Zou ik niet doen. weten. Een mes om je tanden te snijden. Huh? Ja. Lijkt me een raar gevoel hoor. Zo, nog een paar minuten. En uh, na een paar minuten, een minuutje of tien nog. En dan zit het er weer op voor vandaag. Dan gaan we ook genieten van ons weekend... Uh, morgen wordt sowieso een leuke dag natuurlijk met het 175-jarig bestaan van het spoor in Nederland. Nee. Ja. En dat wordt een leuk dagje morgen. Goed. Uh, maybe tomorrow. Huh? Oh. Maybe tomorrow. Maybe tonight. Here is Earth and Fire. ...van de gebroertjes Koerts... ...Bert Ruiter toen nog als bassist... ...en uh, Ab tamboer als drummer. Wel een leuke naam voor een drummer, Ab tamboer. Ja. Ja. Maar zo heet hij, En het heette Maybe Tomorrow, Maybe Tonight... ...Earth and Fire, yesterday, jawel. Yesterday, yesterday, yesterday, yesterday, We gaan nog even door met een lekkere oude... ...van The Dells. Ja. The Dells... Niks met computers te maken hoor, maar... Uh... Het heet wel Love is Blue. Dat dan weer wel. Apparaat pakken voor die lange toon. Zegt jongen, Dat De de dingen van nou, hoe lang houdt hij het nog vol? Love is Blue. heet het nummer. En uh, de band heette De Delsen. Het is begin 70 jaren dit. Hè. Ja, nou, eens even kijken. Ik denk dat. het Ritme van Zandvoort ook op internet. Oh ja? Zo is dat. Laat je het maar even weten. I know you want dit liedje is ook ooit eens opgenomen door de Stones. Maar dit zijn de Temptations. De laatste voor vandaag. Ain't too proud to beg. I don't Zelfs de Rolling Stones hebben dit nummer ook eens opgenomen. Ain't too proud to Back. Maar dit was de originele versie van de Motown Groep The Temptations. Jawel. Nou, voor ons is het weekend aangebroken. Dus we gaan genieten van, uh, van een lekker weekend, jongens. Ja, heerlijk niks te doen. Heerlijk gezellig lekker. Oep, oep. Ja, nou ja. Nou, niks. niks. Morgen gezellig uh, ja, genieten van 175 jaar spoor. Kijk ik echt wel uit hoor. Vindt ja, echt leuk. Zo leuk. Ja, vind ik zo leuk man. Echt uh, in die oude treinen zitten. Uh, Geweldig. Ik zeg, ik zeg het nog maar voor de mensen die het misschien gemist hebben. Mocht je dat ook leuk vinden. Uh, ja. Je moet wel even reserveren van tevoren. Het kost niets extra's. Het gaat gewoon op je OV-chip. Je kunt gewoon inlog inchecken zoals dat heet. Ja. En of voor dat tarief kan je dan gewoon ook... Naar Amsterdam rijden met die hele oude treinen. Uh, ja. Die vertrekken allemaal van spoor 1 in Haarlem. Dus het is leuk om dat mee te maken. En de centrale werkplaats van NetTrain is morgen ook tussen tien en vier open. Dus je kunt genieten van een heleboel nostalgisch spoor gebeuren. Uit de tijden dat de treinen nog wel op tijd reden. Erg leuk. En voor de treinspotters uh, is er op uh, Sparnwoude... waar de treinen uiteraard stoppen. Een, een aantal prachtige plekken uh, vrijgemaakt om uh, te fotograferen. Ja, dus... dus echte treinsporters moeten naar het station uh... Haarlem-Spaarnwoude. Ja. Ja. Bij, uh, bij Ikea daar. Hè. Precies. Kijken. En er zijn een paar prachtige plekken waar je de treinen volop kunt fotograferen. Dus ja. doen. Ja, ga ik ook zeker doen. Ja. Ja. Nou, uh, wij gaan van het weekend genieten. U, ik hoop u ook. En veel plezier. En wij zien elkaar maandag weer voor een nieuwe uh, zie je luncht. Precies. Fijn weekend.